1 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. PVDA-Eerste Kamerlid Ruud Kolen is tegen het strafbaar stellen van illegaliteit. Dat zei hij in het tv-programma Nieuwsuur. Kolen wil nog niet zeggen of hij tegen de wet zal stemmen als die in de Eerste Kamer komt. Hij wil eerst zien wat er precies in de wet staat. Op het PvdA-partijcongres sprak een grote meerderheid zich afgelopen weekend uit tegen de strafbaarstelling van illegaliteit. Partijleider Samson zei toen dat hij de motie hierover niet zal uitvoeren. Volgens Kolen ging Samson met zijn afwijzing tekort door de bocht. Een Amerikaanse kleuter heeft zijn zusje van twee doodgeschoten. De moeder was thuis in Burksville in Kentucky. Ze zegt dat ze hooguit drie minuten buiten was. Het jongetje schoot zijn zusje dood met een speciaal 22-kaliber kindergeweer. Dat had hij gekregen toen hij vier was. Het vuurwapen stond in een hoek van de kamer... en de familie zou niet hebben geweten dat er een kogel in zat. In het centrum van Rotterdam hebben zo'n 500 linkse demonstranten uit verschillende landen meegelopen in een 1 mei betoging. Er was veel politie aanwezig om ongeregeldheden te voorkomen, maar het bleef rustig. Bij de demonstratie waren verschillende buitenlandse organisaties aanwezig die in eigen land verboden of omstreden zijn, zoals de PKK. Als Ajax zondag kampioen wordt in de eredivisie... wordt de ploeg diezelfde dag nog gehuldigd naast de Amsterdam Arena. Dat heeft de burgemeester Van der Laan gezegd. Van der Laan zei dat een huldiging op maandag ook een optie was. Maar vanwege de troonswisseling en de activiteiten op 4 en 5 mei... wilde hij maandag niet opnieuw een beroep doen op de politie. Ajax speelt zondag thuis tegen hekkensluiter Willem II. Bij winst is de Amsterdamse ploeg landskampioen. Het weer vanuit het zuiden raakt het bewolkt. In Limburg kan dat lichte regen vallen. In de loop van de nacht en ochtend gaat het op meer plaatsen licht regenen. Later op de dag meer zon, maximaal rond 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Nathan Vecht. Nathan Vecht. Ja, en welkom terug. We praten nog een uur lang verder over de vakbond. Um, en misschien wel de vakbond van toen, maar zeker ook... naar aanleiding van wat onze gast Renier Kastelein... de vakbondsleider met het bolhoedje ons ging vertellen. De vakbond van de toekomst. Uh, u bent aan zet nu. U kunt ons bellen. 0800 1121. Vakbondsverhalen. Daar zijn we naar op zoek. Zat u daar ooit bij? Of zit u er nog steeds bij? Of heeft u de vakbond juist de rug toegekeerd... Vergaderingen, protestacties, sigaren en petjes eh, of bolhoedjes. Verhalen over de vakbond. U kunt ons bellen op 0800 1121. Dat is een gratis nummer. Dus wat let u? En mailen mag ook casaluna.ncrv.nl and a cube Everybody's looking for somebody's arms to fall into That's what it is It's what it is now Here's frost on the graves and the monuments but the taverns are warm in town People curse the government and shovel hard food down the Lights are out in City Hall the castle and a cube The moon shines down upon it all The legless and the speedless Cold on the toll gate with the wagons creeping through Cold on the toll gate, God knows what I can do with That's what it is It's what it is The Gavison sleeps in the citadel with the ghosts and the ancient stones High on the parapet a Scottish piper stands on hold And high on the wind the Highland rums beating the rules Something from the past just comes and stares into my soul Call on a toll gate with a Caledonian road Call on a tollgate, don't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 Dit is Mark Knopfler en we gaan het hebben over de vakbond. Goedemiddag, Roel. Ja, goedenavond, met Roel de Ruiter. Dag, Roel de Ruiter. Ja, ik ben, uh, ben vanaf mijn vijftiende uh, lid van de vakbond geweest. Ja. En uh, ik heb er nooit spijt van gehad, want ik vind de vakbond vind een wezenlijke organisatie als machtsblok tegen de machtsblok van de werkgevers en de telegraafmentaliteit. Wat bedoel je met het laatste? Nou, ik, ik, ik zie nog regelmatig uh, vooral negatieve stukken in de Telegraaf staan over de vakbeweging. Ja. En ik vind dat die bezig uh, is om uh, uh, ja, een, beetje uh, een beetje veel de uh, vakbond negatief af te schilderen. Okay. En ik vind het nogmaals, ik vind het in, in, in, in dit, in dit tijdsgeveel van de economische teruggang, mm -hmm. ik vind het zelfs uh, uh, heel dom dat mensen die werken nog geen lid zijn van een vakbond. Want uh, jij zei net dat je op je vijftiende lid werd. Ja. Um, en, en welk werk deed je toen? Ik was toen. Ik zat toen in. Ik zat. Ik. ik, ben toen, ik zat toen in de bouw. Ja. Daarna ben ik op een als jongste bediende op een accountantskantoor gekomen. Mm -hmm. Was ik lid van Mercurius. Ik heb mijn humor gewerkt. Ik heb in mijn avond mijn rechterstudie gedaan. En daarnaast ben ik ben, uh, zowel bij een ziekenbond gaan werken als juridisch medewerker, als ook bij de overheid. En toen was ik lid van de, uh, van de ambtenarenbond, zeg maar. En kan je een voorbeeld geven wat nou, waar je echt wat aan gehad hebt? Nou, ik vind dat uh, het gewoon in de, in, de, in de onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers goed is... dat de werknemers met een goed, goed georganiseerde vakbond... hun eisen voor uh, arbeidsomstandigheden en uh, lonen kunnen formuleren. Ja, ja. En heb je ook... ja, en, ik, en ik, vind het, ik vind het heel dom dat een heleboel werknemers zich uh, laat, uh, laten wegdrijven. Uh, door allerlei opmerkingen over het, het, het, dat de vakbond achterhaald is en dergelijke. Het is helemaal niet achterhaald. In deze tijd van econo economische neergang is de vakbeweging belangrijker dan ooit. Maar uh, nogmaals. Uh, sommigen denken dat dat niet zo is, maar als machtsfactor tegenover de machtsfactor van werkgevers in deze verloedende neoliberale samenleving hmm. is de vakbeweging absoluut een lust. Nou, dat, dat is in ieder geval helder hoe jij erover denkt, Roel. En um, maar bij, bij, want hoe, hoeveel jaren achtereen ben je nu lid van vakbonden? Ik ben 50 jaar lid van een vakbond geweest. 50 jaar? Ja. Nou, dat, dat is. Ik heb, geen, ik heb geen dagspijt dat ik daar mijn contributie voor heb betaald. Zouden we eigenlijk ook een soort jubileumfeest? Uh... Wat zegt u? Zouden we ook een soort jubileumfeest moeten organiseren 50 jaar bij de vakbond? Voor wie, voor mij? Ja? Nou, dat vind ik niet nodig. Dat is niet nodig. Maar... Nee, nee. Uh, het, het begrip solidariteit moet terugkomen in deze samenleving. En over solidariteit? Dat, ja, en over dat solidaire gevoel waren er ook dan zijn er ook veel van die bijeenkomsten geweest die je bezocht hebt? Uh, ik, uh, ik heb heel veel bijeenkomsten bezocht. Ik heb wel eens een hele grote menigte als lid van de vakbeweging toegesproken. Zelfs lid een zaal vol mensen. Yeah. Ja. Dat is jaren terug, maar in leerwaarden in de harmonie. En, en ik vind dat de vakbeweging goed werk doet. Yeah. Ook in de, in de juridische ondersteuning van allerlei problemen nou heb ik dat verder niet nodig. Vanwege yeah. mijn uh, achtergrond. Yeah. Maar ik vind wel dat uh, de vakbeweging goed werk doet. Ik zeg niet, niet dat ze geen fouten maken, maar wie maakt geen fouten? De vakbeweging is een must. Anno 2013, vind ik. Roel, je verhaal is helemaal duidelijk. Dank voor het bellen. Graag gedaan. En een hele goede nacht. U ook. Oké, okay, dag. Dag. Goeienacht, Piet. goede nacht. Ik heb me dat verhaal al eens eventjes uh, aangehoord. Ja. Maar goed, dat even terzijde. Dat terzijde. Ben je ook al 50 jaar bij een vakbond? Ik ben om de waarheid te zeggen nog nooit lid geweest. Oh, dat niet. Je bent helemaal niet bij een vakbond. Nee. En um, waarom niet? Wel eens over gedacht om wel te worden? Nou, ja, goed. Um, nee, ik heb er eigenlijk nooit gedacht om, om lid te worden. Want wat je voor, zal... wat, wat, welke? Nou, dus, uh, nee, je zal zelf je, ja, je kolen uit het vuur moeten halen. Nee. En in welk, nou, In welk vakgebied haal jij de kolen uit het vuur? Ik heb dat gedaan in het transport. Ik had toen een uh, was bij een werkgever wat Ja, goed. Uh... Die dacht, uh, het koffiegeld niet te betalen. En dat deed hij dus al jarenlang. Ja. En dan ging hij dus drie keer van per jaar op vakantie. En goed, toen kwam ik daar. Wacht, even, even, wacht even, Pieter, moet je uitleggen. Het koffiegeld, hoe zit dat? Ja, je, als, je, als je dus buiten standplaats bent, de hele dag, dan krijg je dus... Het is in de gulden tijd. Ja. Ik meen dat je dus... Uh, je kreeg een x-bedrag per uur als je buiten standplaats was. Ja. De hele dag. Oh. Ja, dat, dat, dat stond gewoon niet vermeld. Oh, maar bedoel je, koffiegeld dat je een pauze houdt en doorbetaald krijgt? Nee, nee, dat is voor als je dus buiten de deur gaat eten en zo. Oh, eten, oké, okay, dan nou snap ik. Ja, ja, ja. ja. En zo, wij noemen dat koffiegeld toen. Oké, okay, en iemand die... Um, die deed die dat dus niet... acht uurtjes buiten, uh, buiten de standplaats rijdt. Ja. Ja, goed, die krijgt een vergoeding voor. Maar goed, die vergoedingen die zijn wel uh, belastingvrij... En die stonden dus niet op de loonstrook. En op een gegeven moment ben ik eens naar hem toegegaan. Ik zeg, hoe zit dat? Ja, nee, dat doen wij niet aan. Ik zeg, dat doen wij dus wel aan, hè. Zo eenvoudig werkt dat niet. Dat doen wij niet aan. En kreeg jij jouw werkgever in beweging? Uh, ik ben uh, zelf kreeg ik hem niet zozeer in beweging. Toen ben ik uh, naar uh, collega's gegaan. En nou goed, dan zijn we het mee eens. En ja goed, uh, zoals meerdere mensen dat waarschijnlijk meegemaakt hebben... sta je toch uiteindelijk alleen. Uh -huh. En uh, toen heb ik eens rondgevraagd of er mensen lid waren. En toen ben ik zelf naar de vakbond gestapt. Ik heb ze het verhaal daar niet aangelegd. Dit is aan de hand. En uh, er zitten nog leden van jullie. Dan doe er maar wat mee. En, en wat... Uiteindelijk, was, uiteindelijk was ik de enige die voor de rechtbank stond. En de vakbond die stond er ook. En ik werkte daar nog. Is dan wel, uh, ja, dat heeft niet lang geduurd dat ik daar nog werkte. Maar... Ben je als een soort klokkenluider eruit gezet? Ja, onze... Uh, hoe omschreef hij dat? het afgelopen jaar was nou niet je van het. Qua ja. samenwerking. En toen heb ik gezegd, weet je wat je doet? Vanaf 1 februari zoek je hier helemaal een andere voor. Ja, ja, maar heb je toen niet uh, gedacht... Als ik wel echt bij de vakbond was, dan had ik iets van de grond kunnen krijgen? Of, of heb je juist gedacht... Nee, ja, is, ja, uiteindelijk is het geregeld. Voor oh, iedereen. Oh wel, met toch? Terugwerken, met terugwerkende kracht. Ja, dat heeft me uiteindelijk een flinke gebak gekost. Maar, yeah. Ja. ja. Hé, hey, en wat... Uh, want je was vrachtwagenchauffeur. En wat, uh, wat bracht je rond zoal? Och, uh, eigenlijk van alles. Uh, bij die stukgoed, uh, bij die vuilnis. Uh, eigenlijk alles wat zo te transporteren is. En binnen Nederland of ook daarbuiten? Um, alleen binnen Nederland. Oh, ja, ja. En... En, uh, op op zich was het een leuke tijd, maar ja. Uiteindelijk word je ouder. En dan moet ik begin je te denken: van... nou, wil ik toch wel zo oud worden op zo'n wagentje? Nee, bedankt dat is maar werk. En waar ben je toen oud op geworden? Uh, inmiddels zit ik in de, in de beveiliging. Oh, wat goed. En uh, ben je nu aan het werk? Ik ben nu aan het werk, ja. En waar ben je nu aan het werk? Ja, och, ergens op een bouwput. Jij staat nu ergens Laat... in Nederland op een bouwput? Ja, laten we het daarop houden. Uh, oh, je wil niet vertellen welke bouwput? Want dan komen nee, alle, nee. Dan komen alle koperdieven die kant op om je natuurlijk af te leiden. Nou, dat wil ik niet zeggen, maar goed. En ben je dan um, ben je, je eentje op de bouwput? Jazeker. En luister je dan de hele nacht naar de radio? Nee, nee, oh. nee. Ik had hem toevallig even aan. En zo af en toe loop ik even naar binnen, pak een bakje koffie... en dan ben ik buiten. Oké, okay, nou. Ik, ik, ik, yes. Piet, ik wens jou een hele goede nacht op de bouwput. Ja, ja. En de vakbond, wat ik daarover denk... Kijk, de vakbond is de, een van de weinige instanties die... Nergens bang hoeft voor te zijn als je dus tegen een werkgever bent gaat. Ja, ja, ja. Er zijn veel mensen die dus denken: van laat ik dat allemaal niet doen, eh, heb ik straks geen werk meer. Maar is... en goed, en dat, proble dat probleem heeft een vakbond niet. En ja, goed, eh, sommige mensen hebben dat ook niet. En die zeggen dan tegen de werkgever: Weet wat je doet, zoek je een ander. Ja, ja dus ondanks dat je als klokkenluider eruit werd gezet, ben je toch wel voorstander van de vakbond. Het heeft wel zin. Gewal, ja, ik ben ja. wel voorstander van, want niet iedereen is even mondig. Ja, nou, zo is dat. Ik snap hem. Nee. Dankjewel, Piet. Ja. Ik moet even naar de volgende, als je het goed vindt. En ik wens je een uh, goede en vooral hele veilige nacht daar. Ja, en jij uh, plezierig uitgaan, Oké, ik. Oké, okay, dankjewel. Dag. Goed zo. Hoi. Hoi. Goeienacht, mevrouw Hoekstra. Goeienacht, Nathan. Hallo. Ik heb het al even uitgelegd aan die redactrice. Ja. Het gaat over de vakbond. Ja. Mijn man is jaren licht van de bond geweest... Mm -hmm. En we zijn uit Armoe hieruit, ja we zijn nu weer terug hoor. Uit Friesland gegaan naar Hellevoetsluis. Mm -hmm. En dan werkte die op een meubelfabriek. Maar ja. mijn man was lid van de vakbond. Ja. En dan uh, kregen we één keer in de maand de vakbondskrant, Nou, daar stond het dan in hoeveel loonsverhoging dat je kreeg. Nou, uh, je weet wel hoe dat ging. Ja, ja. En dan kwam die binnen. En ze konden geen lolke zeggen zeker. Nou, jij weet misschien ook wel niet dat het een Friese naam is. Maar het is een Friese naam. Lolke. Lolke. Ja, nou ja, ik, ik denk als ik lolke hoor, dan denk ik wel dat zou wel eens een Friese naam kunnen zijn. Nou, maar ze noemden hem Jan. Oh, in Hellevoetsluis. Ja, in Hellevoetsluis noemden ze hem Jan. Dat is toch ook raar? Dan kan je toch gewoon lolke zeggen tegen lolke? Ah, nou ja, ze noemden hem Jan. Oké, okay, nou. En in iedere keer trokken ze hem als een jasje. Jan, hebben we de bondskrant al gehad? Ja. ja. Wat stond erin? Nee. Nou ja, dit en dat. Maar waren zij geen lid? Tuurlijk niet! Dat, dat zijn klaplopers. Ja, het is zonde dat ik het woord gebruik, dat vind ik klaplopers. Oké, okay, dus wel uh, profiteren door de contributie die Lolke. betaalde? Ja, better known as Jan betaalde, maar, niet, maar wel van profiteren, maar niet meehelpen. Nee. Want hij was woning en meubels gefeerde. Ja. Ik sta, zegt hij tegen mij. Nou, Nathan, dat was in 61 niet best hoor. Nee. Dat is wel dat is de ouderwetse solidariteit. Maar dus, uh, Lolke werd niet bij zijn echte naam genoemd... en ging het toch opnemen voor die mensen die dat deden, zou je kunnen zeggen? Ja, die, die, he, omdat hij... Hij was chef vervreder, mijn man. Jan was chef Ja. En de rest, nou ja, die deden de vullingen in de portaals... en in de zittingen. En mijn man, die moest het mooie werk doen. Ja. Hij, hij vond het niet eerlijk dat hij een kwartje kreeg en een andere dubbeltje. Maar dat vind ik kladlopers. Ik vind, Dan moet je zelf ook lid van een bond worden. Ja. En dan weet je wat je ervan krijgt. Want we hebben ook nog bestek 83 gehad. En toen stonden we hier bij de waag. Er zijn nog uh, filmen van, van, uh, van het NOS-journaal. Mm -hmm. Dat ging over de WHO. Want we zijn overal bij betrokken geweest. Maar mensen die niet bij een bond zijn, dat zijn kwadlopers, Die lopen op de portemonnee van een ander. Want heus, we zijn het ook altijd niet mee eens. Dat mag je gerust weten. Maar als de bond er niet was... nou, dan ging, ik heel, dan ging het helemaal op de kop verkeerd, Nathan. Nou, dat, dat, is, dat is duidelijk hoe u erover denkt, mevrouw Hoekstra. Maar uh, tot slot nog een vraag. Hoe vond Lok het dat hij al die jaren Jan werd genoemd? Ja, dat, dat, en toen gingen we van helft goed naar Rotterdam. Ja. En toen werd hij weer Jan genoemd. Hè? Ja, echt aan. Ja, was dat toeval dat ze hem daar weer Jan noemden? Of, of... Ja, ze vonden het zeker, want het is nou lolke. Dat is toch een hele gewone naam? Ik vind het ook wel uit te spreken. Ja. Weet u, mevrouw Hoekstra, eh, dat, ik had een uh, voetbaltrainer... en die vond mijn naam, Nathan, een beetje ingewikkeld... maar die had een kleindochter en die heette Nathalie. Ja. Dus die besloot mij uh, toen Nathalie te noemen. Maar ik was nieuw op die voetbalclub... Dus hij schreeuwde dat heet het over het veld. Nathalie dit, Nathalie naar rechts, Nathalie Harde rennen. En toen gingen al die jongens op die club mij zo noemen. Want ze dachten, dat is wel een beetje een rare naam voor een jongen. Maar ze gingen me wel zo noemen. Ik konden toch wel een zien jongens, jongen. Ja, maar omdat die trainer mij Nathalie noemde, gingen zij mij ook allemaal Nathalie noemen. Ja, is dat is toch gek. Dat is heel raar. En af en toe word ik nog wel eens, als ik door de stad fiets, roept iemand dat, dan denk ik, oh, dat is iemand van de voetbal. Ja, hallo. Dat's... Hi Nathalie. Ja, dat is dan wel weer overzichtelijk. Dat denk je, dat bij jij, nou, eigenhoud is ook niet goed. En we moesten hard werken. Nou, en mijn man komt net binnen, want die heeft in de bijkeuken even naar de radio zitten luisteren. Ja. En we moesten hard werken, hoor. Zegt hij, nou, werken als, als een paard. Mevrouw, mevrouw Hoekstra, mag ik dan tot slot misschien uh, Lorca nog even aan de telefoon hebben? Ja, zeker jongen. Ja. Blij met de keuken. Oké. Okay. Heb nog een fijne uitzending, Nathan, hè? Dankjewel, mevrouw Hoekstra. Dag. Dag. dag. Hallo. Dag, meneer Hoekstra. Ja, dag, Nathan niet is het. Ja, ja. ja uh, nou, ik zal u al vertellen, dat was heel hard werken. En ik ben nu dan, nu dan. Ik ben zelf al 78, dus. Uh, ja. En dat was hard werken, hoor. Ja. Ik ben begonnen voor vijf gulden na de oorlog. Ja. En dan moest ik 48 uur voor werken. Ja. En dan mocht ik, dat was hier nog heel leven, hadden. En dan mocht ik het pak leren, zogenaamd. Uh -huh. En dan mocht ik s'avonds terugkomen. Ja. Daar kreeg ik niks voor. Helemaal niks. Maar meneer Hoekstra, als u dan nu naar deze tijd kijkt... Hè, want in, de, in het verloop van uw uh, ja, carrière, in de, in de jaren dat u gewerkt heeft... is er natuurlijk ontzettend veel veranderd in de welvaart. Daar ben ik helemaal met u eens. En hoe kijkt u dan naar deze tijd? Hoe vindt u mijn generatie bijvoorbeeld? Nou, die vind ik goed. Maar we moeten wel meedoen... want ik bedoel, maar iedereen kan zo'n ontslag krijgen. Oh ja. Het kan nog minder worden, hoor. Het is nou nog maar het begin, hoor. Maar we zijn dat niet gewend, uh, dat het minder is. Het is tot nu toe altijd... In, uh, ja, we zijn er niet gewend, maar als je hier niet meer moeten, houdt het op. Ja. En, maar kijkt u dan niet met de manier waarop u aan uw carrière bent begonnen... en hard gewerkt heeft voor, voor weinig, zeker in die beginjaren... Ja. dat u dan denkt, nou, een stelletje verwende apel? Of hoe ziet u oh, dat? Nee, nee dat niet? Oh, ik zeg wel, ze hebben nu alles. He. Ja. Ik moest hard werken, ik werkte s'avonds nog... en dat deed ik dan voor mijn eigen. Ja. Om een auto op de weg te hebben. Ja. Uh, en ik bedoel maar het gaat nu allemaal zo gemakkelijk. Ze komen op school, ze hebben al een rijbewijs. Ja. Weet, al ik weet nog wel, als ik mijn rijbewijs ging, hier in Leeuwen, waar ik begon, ja. dan was 17 gulden in de week een lesje. Mm -hmm. En ik moest ermee ophalen, want ik kon niet meer betalen. Ja, ja. Zover was het toen. Hij nee, was, 10 10 gulden. Als 10 gulden was het uh, lesuren, ik weet het niet meer, maar je moest ja. ermee ophalen, ik kon niet meer betalen, ik moest weg. Ja. Hey. En, en tot slot nog, uh, meneer Hoekstra, u bent stoffeerder geweest? Ja, we wonen in Meubelstoffeerder, ja. Dat is ook wel een mooie ambacht. Ja, het is een prachtambacht. Het wordt nu een beetje ziek. Het is niet zo mooi meer als vroeger, hoor. Ja, we hebben nu natuurlijk zo'n... Het is inpakwerk. We hebben nu zo'n Zweedse meubelgigant die de heleboel... Uh... Ja, nee. ja. Weet je wat mijn mama altijd zegt, vrouw Dan. Nou, mevrouw Hoekstra... Dat hele mooie meer. Hij hebt de meubels van het EVV-kantoor. Helemaal. F, helemaal. F, en van Philips. En, uh, en schepen. En, en de Nieuw-Amsterdam heeft hij gestoffeerd. Hij zegt, ja. het is geen vakwerk meer. Ja. Nou, dan wil ik tot slot, meneer Hoekstra, u nog wat vragen. Ja? Kijkt u dan wel met voldoening terug op toch een mooie, mooie ambacht... en een mooie lange carrière? Als u nu terugkijkt? Ah, wel, ja. ja. ja. nou, ik heb altijd graag mogen werken. Ja. Hij heeft altijd gezegd, Maat dan. Mijn werk is mijn hobby. Nou, dat vind ik een mooie afsluiter. Ja, echt waar. Dat heb je altijd gezegd. Nou, dat vind ik een mooie. Ik wil, ik wil u beiden nog een hele goede nacht, uh, nacht toewensen. Ik dank u wel. En u ook. En dank u wel voor het bellen. Ja, heb een fijne nacht, smaak. Zelfde voor u. Dag. Você me apareceu, você me apareceu, você me apareceu, você me apareceu. Zo heet het liedje van Kaleidoscopio. Um, dat is makkelijk, hoef ik het zelf niet uit te spreken... want mijn Portugees is a bit rusty. We gaan door. Over de vakbond hebben we het. U kunt ons nog steeds bellen. 0800 1121, dat is een gratis nummer. Of u kunt mailen naar kazaluna.nzv.nl. En we hebben een mailtje van Niels. En Niels schrijft... Ik merk dat de werklozen in mijn leeftijdsgroep, 40 tot 45... zich steeds meer richten op wat echt waarde toevoegt in hun leven. Ik ben zelf een werkloze ICT'er die zich op het Imkeren heeft gestoord. Kijk. En uh, zo zie ik er ook meer... die zich bijvoorbeeld met stadslandbouw bezighouden... of andere projecten die de woonomgeving verbeteren. Groeten van Niels uit Vlaardingen. Nou, zo zie je maar. Uh, we gaan door met uh, vakbondsverhalen. Daarover kunt u ons bellen. 0800 121 Misschien uh, zit u bij de vakbond. Of heeft u daar jaren bij gezeten. Zoals uh, Roel de Ruiter, die ons belde. En meneer en mevrouw Hoekstra... Of misschien vindt u het helemaal niks. Um, of uh, zit u er nog steeds bij? Hoe dan ook, bel ons 0801121. Goeie nacht, Romeo. Ja, uh, hele goede nacht. Goeie uh, Het ging over de, de, de, de FFV, hè? Onder nou, andere, ja. Het, ja, het uh, dus het is zo. Ik heb jarenlang bij, bij Fokker gewerkt. Ja. En uh, dus in die tijd, toen was ik uh, lid van de, van de vakbond. Ja. En dus in de jaren. En, en in de jaren tachtig, toen ging het slecht, uh, dus met een vakbond. Mm -hmm. En uh, ik moest wel elke maand, uh, dus vanuit mijn salaris, een, contribu dat, een contributie betalen. Ja. Maar uh, ja, toen ik uh, zeg maar zo uh, ontslag kreeg, heb ik geen ene cent van teruggegeven. En, en al die jaren dat ik daar zit bij Fokker, dus dat is Nederlandse trots trouwens, uh, los daarvan. Mm -hmm. Ik heb, ik heb never nooit de ene cent van teruggezien. Uh, Wacht even, wat, wat, uh, wat bedoel je, Romeo? Je werkte dus bij uh, de vliegtuigfabriek, Fokker? Ja, dat klopt, dat is Fokker. Ja. Op een gegeven ja. moment ging die failliet. Um, ja. Ik weet niet meer over welk jaar, in de jaren tachtig was dat? Uh, ik, ik heb het over jaren tachtig, ja. Ja, precies. Maar u zegt... Dus 1986, dacht, allemaal precies. Ja. En, Romeo, of je zegt nu... Um, maar ik kreeg niks terug van de vakbond... Maar het is toch ook niet de bedoeling nee. dat zij geld geven dan? Of? Nee, net. Want, uh, want je moet zo zien. Uh, dus kijk, als je contract tekent, he, uh, dus daar zit, daar zit er zo in elkaar. Ja. Van, uh, dus, dus je tekent een contract. Dus, uh, en hij hebben ook erom te maken, dus je krijgt een, een deel, dus, dus je boodschap. hoe heet dat, dus je pensioen op. Ja. Nou, eerlijk gezegd, ik heb geen encentel teruggezien. Want toen het ja. dus, dus failliet geef, uh, ging. Toen, toen kreeg ik een brief van de FNV en van Fokker zo van... ja, omdat Fokker het bedrijf dus, dus failliet is gegaan. Dus uh, ja, uh, dus alles is weg. En dan komt het op neer, wat nu dus tegenwoordig gebeurt... anno, dus 2013, mm. van er valt niks, niks meer op te bouwen. Dus, en, en dan komt het op neer zo van, ja, dat vraagt mij af. Zo van, jongens, die mensen die keihard werken, bijvoorbeeld dit. Dus, dus je wordt gewoon je, je wordt gewoon, als het ware... Je je gewoon in de man genomen. Want al onze pensioengelden van tegenwoordig gaan ook Nu, dat gaat naar de feite. Weet je veel wat de banken mee gedaan hebben? Ja, het is me, Het is me toch nog een ja. beetje een onhelder verhaal, Romeo. Trouwens, in 1996 uh, ging, ging, ging, ging Fokker failliet. Maar dit zijn zijden. Um, want je bouwt toch een pensioen op? Uh, ja. Wat dan staat? En los van of het feit dat jouw bedrijf failliet gaat, blijft dat. dat, dat verdampt dan toch niet opeens? of? Ja, kijk. Het is wel zo, je krijgt wel wat, maar je oh, krijgt niet wel. alles. Oh. Want het punt is namelijk, want uh, ik ben nog geen 60 bijvoorbeeld. <laughs> Zie je? Ja. En, en, en wat hun doen, dus de regering, zoals u weet, ja. dus die gaan de boel omzeilen. Want je moet nagaan, ik ben, ik, ben, uh, ik ben in principe dus uh, nog niet bijvoorbeeld boven de 60 of 50, lekker zo zeggen. Ja, ja, maar Romeo, toch nog even terug richting of over de vakbond. Ja? Uh, jij zat ja. wel bij de vakbond, maar je hebt nou niet echt het, ja, ja. de ervaring dat ze jou heel erg geholpen hebben toen Fokker failliet ging. Begrijp ik dat goed? Uh, ja, dat klopt. Uh, ik zat uh, dus toen de tijd bij Fokker en de vakbond de FNV. En uh, ik heb brieven geschreven en die hebben me echt niet kunnen helpen, nee. Oké, okay, dat is vervelend. Ja, nee, dat is inderdaad uh, vervelend. Ja. Want ik, ik vroeg gewoon bijvoorbeeld: uh, Ja, zo van. Wat. Dus wat kun je dus van mij doen? Uh, ja, het, het is wel, wel zo. Ze hebben mij brieven teruggeschreven. Wij kunnen dit en dat. Maar, maar, maar puntje bij paaltje? Nou, echt niet. Maar, ja. Want je zit gewoon. Dus, dus, dus weet je. Dus je zit gewoon. Ja, het moet een beetje een machteloos gevoel zijn, begrijp ik uit je verhaal. Ja, inderdaad. En mag ik, Die... nog, vra mag ik nog vragen, uh, Romeo, wat je deed bij Fokker? In... Wat deed je? Wat was ja, je werk? Dus, uh, ik, uh, ik was bij Fokker, ik was uh, vliegtuigbouwer. Samenbouwer reden dus dat. Daar heb ik bijvoorbeeld over de F28. Ja. De, dus dan moest je bijvoorbeeld een deel van de, van de vleugel maken, van de F28 en van de f 27 en de deuren. En is dat allemaal handwerk geweest? Of is ja, dat. Ja. Ja, ja? Ja, die, die, ja, die, ja, dat klopt. Want je moet uh, dus met apparaat. Om, ja, om een, ja, technisch gezien. Dan moet je echt. Euh, <tien> dus de, dat heb ik over Prik Ja, ja. En, uh, en was het leuk en, werk? Uh, oh, zeer zeker. Want uh, het, was, het was mijn trust, trouwens. Ja, want toen de tijd. Ik had mijn LTS-diploma gehaald op de lagere school. Nee, ik bedoel, volgezet onderwijs. Ja, snap ik. En ik solliciteerde bij Fokker en ik kwam daar terecht. Ik, ik moet eerlijk zeggen. Het is niet zo dat ik mijn. Um, nou ja, ik, ik heb nog steeds. Ik weet dat Fokker niet meer bestaat... Maar het is zonder trots want als je elke dag een vliegtuig ziet vliegen, vooral de F28. en... De F28. Dan denk jij, ik heb die vleugel erop gezet. Ja, dat klopt. En de deuren. ja. ja best wel, ja. Nou, het is inderdaad hardwerkig geweest, ja. Want ik draaide ik de vierde uh, dus vierde de huurdienst Oké. Okay. Dus ik bedoel zo, uh, als ja. mijn collega's weggingen. Dus ik heb over, ik, ik heb over dat noemen ze de, dus de ploegendienst. Ja, ja. En, en uh, Romeo, tot slot. Heb jij ja. na. Um, Jouw, um, jouw werk uh, als, als vliegtuigbouwer, wat je dus... Nou ja, het is wel een bijzonder beroep is eigenlijk. Heb je daarna, ja, uh, toen Fokker failliet ging... nog iets kunnen doen waar je ook plezier in hebt gehad, of niet? Uh, nee, niet. Ja... ja. Nou, als we eerlijk maar zijn. dus na mijn Fokker... heb mijn vader zijn wat gedaan. Ik heb schoonma's gedaan. Ik ja, heb ja. zelf... Uh, dus bij de schepen ging ik lassen. Ik moet eerlijk toegeven, ik heb zelf... Uh, dus onder de schepen, dus als je weet, dan krijg je uh, dus mm -hmm. Dus daar ging ik op den duur, dus olie opruimen. Dus je moet zo zien. Kijk, kijk, ik ben altijd bezig geweest in, dus in principe. Ja, ja, ik snap het. Want maar je moet doorgaan in je leven. Ja, maar ja, nee snap ik. Maar het is ja. Ja, uiteindelijk hebben wij dus in ons land geen vliegtuigbouwer meer. Dus dat is natuurlijk wel heel jammer. Nee, dat klopt. En dat ja. vind ik zo jammer. Ja, want de pakker is totaal weggegaan. Ja. En want dat is uh, naar mij weten, dat is naar een ander bedrijf gegaan. Ja. En ik moet eerlijk toegeven toen ik daar zat, en niet alleen ik, mijn collega's ook, ja. weet weet u, het was onze trots hè? Ja. Ik vind het zo jammer. Ja. Zo, echt wel. Ik, maar ik zie die vlucht en, en trouwens, ik moet en zeggen, zelf Beatrix heeft nog die vlucht daar staan in haar uh, hangar. <laughs> en, en over die toestel van Beatrix, daar heb ik uh, de uh, deel van de vliegen van ook dus geklonkel om Oh, wat goed. Dus uh, ja, ja. gisteren bij de troonwisseling. Was het voor jou ook een beetje een speciale toestand? Ja, ja, best wel. Kijk, uh, bij de troon, dus wisseling. Ik was... Uh, nou, ik, ik ga niet zeggen, dus emotioneel daar niet van. Nou, dat mag. Maar, dat uh, mag. Dat mag, Romeo. Nee, maar, okay. nee, maar het is zo. Uh, ja, waar ik geboren ben, nou ja, goed, mag niet uit. Ik, uh, ben, uh, ik ben geboren, getogen in Suriname. Ja. En, uh, en ja, als het gaat over het koningschap... en uh, en wat allemaal in, in Nederland is. Ja. Nou, dat vind ik zo van... Ja, het was best wel een dagje. Ja. Ik heb zelf hebt oh, er gedronken ja, gisteren. Ja. Nou, wat goed. Ja, want, ja precies. Want, want weet je wat het is? Nou. Ah, ja, oké. Okay, okay. Ook al zijn er wat problemen tussen Nederland en Suriname. Hm. Maar wij vieren heus wel uh, de dus koningschap hoor. In Nederland, ja, eigenlijk wel. Ja, mooi ja. hoor. Ja. Ja, Romeo, zeker. Romeo, ik ja. ga door met de volgende bellen En ik wil je bedanken. Ja, en, goed. en je goede nacht, ja. Ja, dank je Dankjewel. En een hele goede uitzending verder. Hetzelfde voor jou. Ja. Dankjewel. Hoi. Dag. Doei, Hoi. Goedenacht, Hans. Goedenacht. Goedenacht. Dag. Ben jij vakbondsman? Uh, ja, nee, ik ben, ik ben, zoals mevrouw Hoekstra uh, het zegt, een parasiet. De kloploper. Dat ben ik. <laughs> nou, he, he, we hebben eindelijk een parasiet aan de lijn. Uh, Want ja. wat of, of zit jij wel in een positie waar collega's van je vakbondsleden zijn... Ik heb in het verleden heb ik ook collega's gehad die scoren die, die bij de vakbond. Maar ik ben gewoon uit nou, principe ben ik, ja, tegen vakbond. Ik denk, dat is mijn mening, en ja. het, die wijkt een beetje af van de gemiddelde luisteraar, dat merk ik. Dus ik denk, nou laat ik daarom maar bellen. Voel je vrij. Ik ben van mening dat, uh, dat vakbond in het verleden een heel belangrijke rol heeft gespeeld. En heel erg goed werk heeft gedaan en dan met name in het begin van de vorige eeuw... en ook nog wel in de jaren zestig, want toen waren ze echt nodig. Mm -hmm. Ze hebben voor de werknemer hebben ze toen de tijd bepaalde rechten verworven... Uh, die heel belangrijk waren. Yeah. Maar op een gegeven moment is naar mijn mening... Yeah. Uh, eigenlijk alles bereikt wat ze wilden bereiken. En was de vakbond al toen de hand in eigen boezem moeten steken... en moeten zeggen, jongens, wij zijn niet meer nodig. We hebben bereikt wat we wilden bereiken, klaar. Maar wat er gebeurd is, de vakbond heeft is daarna doorgaan met, met eisen stellen uh, voor de werknemers uh, ja, die eigenlijk onredelijk waren. En dat heeft naar mijn idee ertoe geleid dat de Nederlandse werknemer veel en veel te duur geworden is. En de vorige bellen gaf te laan, Fokker, is niet meer. Hoe komt dat? Ik denk omdat nou ja, dat, dat de vakbond daar eigenlijk deels schuldig aan is. Omdat de Nederlandse werknemer te duur geworden is. Philips heeft... heeft uh, was een van de grootste werkgevers in Nederland. Misschien nog wel, maar het is ontzettend veel werk. Naar het buitenland verhuist. Naar Polen, naar Singapore. Dat ja. is een Philips, Philips product. Dat zwaar waar het gemaakt wordt. Overal, ja. behalve in, in Nederland. Waarom? Omdat door de vakbonden hè, zijn wij, Nederlandse werknemers, te duur geworden. Je hoort heel, Ik zit zelf in transport. Je hoort heel veel chauffeurs klagen en klagen over de Poolse werknemers... of de Poolse chauffeurs en, en de bedrijven gaan naar Polen toe. Mm -hmm. Ja, Dat begrijp ik, want als ze het niet doen, gaan ze viert... Ja, ja. door de vakbonden, uh, die bijvoorbeeld ouderschapsverlof, dat is iets, daar hebben we recht op. We hebben net die man gehoord over het koffiegeld. Het is toch eigenlijk een beetje van de gek dat de baas jouw koffie moet gaan betalen? Nou kijk, er zijn, natu bedoel, als... er zijn natuurlijk wel allerlei details waar we het over, over kunnen twisten, uh, Hans. Maar het is ja. natuurlijk misschien een iets te eenvoudige voorstelling van zaken dat de uit de hand gelopen eisen van de vakbonden, dat, dat ervoor gezorgd heeft dat bedrijven als fokker en andere nee, bedrijven. Uh, hier niet meer zijn en dat het. Kijk, je hebt natuurlijk gewoon de lage lonenlanden, zoals dat zo mooi heet. Door, de, door ja. de wereldeconomie, die zich op een manier ontwikkelt die wij hier ook niet helemaal onder controle hebben. Dat het goedkoper is voor een bedrijf om uh, zwaar onderbetaalde Aziaten aan het werk te zetten. En dat dat winstgevender is dan ja. die fabriek in uh, Nederland te laten staan, toch? Dat is niet. Ja, maar het is natuurlijk wel die, die zwaar onderbetaalde Aziaten. Ja. Uh, Kijk, dat is natuurlijk ook weer een be bepaald probleem. Uh, als ze dat werk niet hadden, hadden ze helemaal niets. Hetzelfde is ja. met kinderarbeid. Uh, dan kan je zeggen, ja, je moet kinderarbeid in die uh, Aziatische landen verbieden. Maar vaak zijn het de enigen die nog iets binnenbrengen. Ja, nu, nu en, dat, en, dat ja. is, en dan zeggen wij mijn beurt van, als je dan uh, echt solidair, uh, solidair bent en je bent van de vakbond, ga dan weg uit Nederland en ga wat voor die mensen regelen. Ga daar vakbonden opzetten, want daar is het nodig. Ja, maar voor je het weet. En hier, kost het, hier kost het eigenlijk de werknemer op lange termijn alleen maar. Het kost hier banen. Het kost ja. hier echt banen. Als ik, als, als ik, als ik gewoon, het is toch van de gekke dat de werkgever. Ja, dat is mijn. Misschien ben ik, ik ben van 1965. Misschien ben ik heel ouderwets. Maar het is toch van de gekke dat de werkgever mee moet betalen aan de opvang van de kinderen van de werknemer? Ja, daar kan je over twisten. Dat is maar op welke manier je. Je maatschappij natuurlijk wel indelen. Maar ik, ik, ik, snap, ik snap wel als je zegt dat misschien de eisen wat te ver zijn gegaan. Um, tot slot, Hans, ben jij, ben jij nu aan het rijden? Zit ja. je in de vrachtwagen? Ja, ja, ja ik ben aan het Ik ben blij dat ik nog werk heb. Ja, nou, anders. Ik wou... nee, maar Nathan, mag ja? dat zeggen? Moet je hem niet kwalijk nemen hoor. Nee. Uh, ik ben het niet erg met hem me eens, hè, merk ik. Nee, ik ben ik probeer. Oh, Nee, nee, nee. Ik, nou, dat heeft nee ook te... Als je liever niet hebt dat ik hier naar de mond praat, dan kan nee. ik ook natuurlijk. Hoor. Hans... Dat, dat is het probleem niet. Hans, ho, stop. Nu ga ik even wat zeggen. Um, ik, ik ben het ook niet stop. met je oneens. Ik probeerde alleen enkele nuances in uh, jouw relaas te brengen. Maar de, ik, ik, ik, heb, ik ben niet zozeer. Je um, nee, mag zeggen hier wat je wil. Uh, maar de, de tot slotvraag heeft er meer mee te maken dat wij um, nog iemand anders aan de lijn willen uh, laten, nog wat muziek willen draaien. Ja. En dat wij ook nog een fragment hebben van. Schrijfster Esther Gerritsen uh, over haar boek, wat uh, hey, genomineerd. Ik wens dus... je, je nog een hele goede jaar. Dus dat heeft er allemaal mee te maken. Maar mijn laatste vraag aan jou, Hans, die ik wilde stellen: waar ben je ja. op weg naartoe met de vrachtwagen en wat zit erin? Belangrijke informatie: uh, uh, uh, Ik ben op, uh, onderweg naar huis. Oh. En wat ik teem heb, dat is uh, verpakking voor, uh, voor groenten. Kijk, nou, dat is, toch, dat is toch fijn om even te weten. En ik, ik hey, wil je, je bedanken de de en een hele goede nacht wensen. Wordt ook slecht, uh, Natal. Oké, okay. dankjewel en bedankt voor het bellen. Hoi. En rij veilig. Jo. for small talk, I'm looking for love, longing for kisses, kisses and hugs, not looking for sharp talk, not looking for sounds. get away from the bar and give me romance, what's wrong with me? I'm <laughs> Luna, Nathan Vecht. Dat was uh, Jacqueline, voormalig zangeres van Crashup, die nu solo is met een nummer Overrated uit 2010. Um, u kunt nog bellen. We hadden een laatste beller aan de lijn hangen, maar die is weggevallen op mysterieuze wijze. Dus u kunt nu de laatste bellen zijn als u belt 0800 1121. Dan moet hij wel snel zijn, want um, we hebben nog maar even de tijd, want daarna gaan we een fragment laten horen van uh, schrijft er schrijfster Esther Gerrits, die een stuk voorleest uit haar boek Dorst. En dat is één van de zes boeken uh, die genomineerd zijn... voor de Libris Literatuurprijs. En zoals gebruikelijk, dat is inmiddels een traditie geworden... is Casaluna erbij in het Amster Hotel. Dat is een uh, bijzondere avond. Uh, waar direct na de prijsuitreiking om middernacht... de kerstverse winnaar van 50.000 euro... ook dat nog... Uh, aanschuift in dit geval bij Lex Bolmeijer... Um, en een uur lang um, gaat praten. Dat zou dus um, wellicht Esther Gerritsen kunnen zijn. Ik kijk nu even naar mijn regisseur. En we hebben de laatste bellen aan de lijn. En dan gaan we het nog even hebben over de vakbond. Goeienacht. Goedenavond. Goedenavond. Met Gerrit-Jan van Zoelen. Met wie spreek ik? Ik spreek met uh, Gerrit-Jan van Zoelen. Gerrit-Jan van Zoelen. Zegt u daar? Ja. Ik, uh, ik heb net gehoord wat uh, die Hans zei over die vakbonden. Ja. En ik ben persoonlijk ik ben werkgever yeah. en ik uh, wil toch het signaal afgeven dat ik vind dat in Nederland de, de vakorganisaties uh, natuurlijk in de afgelopen jaren, hij refereert naar de jaren 60, goede dingen gedaan hebben. Yeah. Ik vind dat, dat we in Nederland moeten beseffen dat de Nederlandse werknemer in zijn algemeenheid tot de meest efficiënte en effectieve werknemer ter wereld is. En ik denk dat de, de vakbonden uh, in de afgelopen jaren ervoor gewaakt hebben... Ja. dat er een evenwicht bestaat tussen de belangen van de werkgever en de werknemer. Ik, ik ben het dus niet met die meneer eens dat die vakbonden ja, ja. voor ons de zaak verknoeien. Helemaal niet. Ik vind juist de vakbonden, uh, daar heb ik ervaring als werkgever... een hele goede evenwicht proberen te bewaren. Ja. En natuurlijk uh, is, klinkt het makkelijk om te zeggen van... Doen we even, kijk eens even naar Azië en daar moeten we heen gaan. Nou, ik heb zelf een bedrijf in Azië. Ja. Ik weet hoe daar de werkgelegenheid is... En nogmaals, de Nederlandse werknemers zijn over het algemeen zeer betrouwbare, zeer loyale, zeer efficiënte wer werknemers. En daar moeten we als werkgever blij mee zijn. Wat leuk om dat te horen uit de werkgevershoek. Um, en uh, Gerrit-Jan, uh, wat voor werkgever ben jij? Wat voor werk geef jij aan de mens? Ik ben directeur van het ziekenhuis. Oké. Okay. Um, en, ja? en ik moet helaas... Uh, een aantal mensen laten afvloeien als gevolg van de verandering in de zorg. Ja. En daar heb ik gemerkt dat de, uh, de vakorganisaties daar een zeer positieve houding aan nemen. Ja. Natuurlijk opkomen voor de belangen van de werknemers. Dat moeten ze ook, dat zijn hun leden. Ja. Maar dat doen ze helemaal niet op een onverantwoorde manier. Uh, omgekeerd, ik denk dat ze dat op een zeer verantwoorde manier doen. Dus ik vind juist dat, uh, ik begrijp wel dat het een beetje verguisd is allemaal, die werknemersorganisaties. Dat is niet recht. Ik En dat wij in Nederland trots moeten zijn. Op het evenwicht tussen werkgever en werknemer. Nou, dat klinkt als een, uh, als een mooie slotpleidooi. van uh, onze laatste bellen van vanavond. En het heeft eigenlijk ook wel. Uh, het, het is in lijn met wat onze gast van vanavond, Reinier Kastelein. zei. Dat we misschien meer toe moeten naar een tijd. waar de verschillende bonden werkgevers-werknemers. met elkaar overleggen. in plaats van elkaar de tent uitvechten. Dus ik vind dat een mooi, een mooi slotwoord. Graag uh, gedaan. Gerrit-Jan, dankjewel en een hele goede nacht. Oké, okay, dat zullen we Oké, okay, dag. Um, het is bijna tien voor twee en uh, de laatste minuten van Casa Luna uh, laten wij, zoals we dat in deze weken doen... de genomineerde van de Libris Literatuurprijs uh, aan het woord. Voor die tijd wil ik nog even zeggen dat Casa Luna morgen weer terug is. Dan zijn te gast Koen Peppelenbos en Doeken en Zij gaan het hebben over Louis Cuperus, want het is Louis Cuperus' jaar. Mieke van der Weij zit dan op deze stoel... Um, na het nieuws van twee uur neemt de vara het stokje van ons over... met de nacht klinkt anders. Um, tot die tijd um, raad ik u aan de radio aan te houden... want u gaat luisteren naar auteur Esther Gerritsen... Uh, een van de zes genomineerden voor de Libris Literatuurprijs 2013... die op 6 mei wordt uitgereikt. zoals gezegd. Dan een speciale uh, uitzending live vanuit het Amstel Hotel, waar Camilla en Charles net zijn vertrokken... en dan, um, en dan wij radiomakers plaats mogen nemen met de schrijvers. Um, Esther Gerritsen leest een fragment voor uit uh, Dorst. Um, maar eerst uh, laat ze nog wat muziek horen. Um, mijn rest niets meer dan u een hele goede nacht wensen. Bedankt voor het luisteren. En ik draag het woord over aan Esther Gerritsen.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 Many and I why. God I'm in En deze platen draai ik echt al maanden lang. De hele tijd door Chip Taylor en Carrie Rodriguez. The Trouble with Humans. Er meer platen zijn echt allebei hartstikke goed. Ze zijn ook apart en uh, maken ze platen. En een paar hebben ze er samen gemaakt. Als ik die plaat draai... Ik, ik ben niet de hele tijd naar de teksten aan het luisteren. Maar als er iets langskomt, dan is het gewoon altijd goed. Dus dat, Ik kan er niet tegen als ik een plaat op sta. Dan er komt soms een stomzinnige zin langs. De, die, die blijft hangen, daar heb ik echt last van. Hier is gewoon alles goed. En eigenlijk, het eerste nummer is Don't Speak in English. En dat gaat eigenlijk gewoon over... Hou je mond. Als je iets van me wil, begin niet tegen me te praten. Gaat eigenlijk over, Of als je me naar bed wil nemen, praat niet tegen me. Als je iets van me wil, oké, okay, maar ga niet te veel ouwe hoeren. Daar heb ik zo'n goede tekst over, dat je niet te veel tekst moet hebben. We can talk it out Tell me what it's all about But don't speak in English You can just let it flow Take it right from your soul But don't say words I understand Cause I've had enough Of that kind of stuff For a long, long time You can tell me where to go Tell me what I don't know But don't speak in English And you can talk politics And get your political fix But don't say words that I understand Cause I've had enough That kind of stuff For a long, long time You can let the telephone ring Don't pass me that thing I am not a receiver You can play the music you choose Western Swing or Delta Blue the wasted words of you and old john prine will do and we'll just talk for a while Jews, Western Swing or Delta Blues Where the wasted words are few an old Van Zandt will do Maybe two And we'll, we'll just talk, talk. Take me to bed. Ik ben Esther Gerritsen. mijn boek Het dorst. En het gaat over een moeder en haar volwassen dochter. En die moeder is stervende. En de dochter trekt bij haar moeder in om voor haar te zorgen. En die moeder zit daar helemaal niet op te wachten. Ik lees de eerste bladzijde voor uit dorst. Het is de eerste keer in haar leven dat Elisabeth haar dochter onverwachts treft. Ze komt van de apotheek op de Overtoom, wil net oversteken naar de tramhalte als haar dochter ziet fietsen aan de andere kant van de straat. Haar dochter ziet haar ook. Elisabeth staat stil. De dochter stopt met trappen, maar remt nog niet. De hele overtoom zit tussen hen in. Twee fietspaden, twee rijbanen en een dubbele trambaan. Elisabeth weet meteen dat ze haar dochter moet vertellen dat ze doodgaat. En ze lacht. Als iemand die van plannen zijn grap te vertellen... Vaak weet ze niet wat ze tegen haar dochter moet zeggen... maar nu heeft ze toch echt iets. Onmiddellijk daarna beseft ze dat zoiets niet te enthousiast gebracht mag worden... en misschien ook niet nu. Ondertussen steekt ze de overtoom al over en denkt aan haar huisarts... die al maar vraagt... deel je het wel met mensen? En hoe fijn het zou zijn als ze bij een volgend consult het goede antwoord kan geven. Ze loopt tussen twee auto's door... Haar dochter remt en stapt van haar fiets. Elisabeth houdt de plastic apotheektas met morfinepleisters en hoestdrank stevig vast. De tas is het bewijs van haar ziekte, alsof haar woorden het nooit alleen af kunnen. En de tas is ook al het excuus, omdat ze het echt niet zo had willen zeggen, hier zo ongepast op straat. Maar de tas had haar al verraden, toch? Ja? Ook steekt Elisabeth zo abrupt de overtoom over... vlak achter een tram langs omdat het niet hoort. Haar kind aan de overkant en zij hier. Een dochter hoor je niet onverwachts te treffen. Ooit was de dochter er doorlopend en toen ze er later niet was... had Elisabeth haarzelf ergens afgeleverd. Nog later was er een bezoekregeling en de laatste jaren was er niet veel... maar in ieder geval bleven de verjaardagen... Altijd was het duidelijk en ze had zichzelf aangewend... niet aan de dochter te denken als de dochter er niet was. Ze bestond op afgesproken tijden. Maar nu fietst zij daar terwijl er niets is afgesproken. Daarom klopt het niet en moet er iets opgelost, veranderd, bijeengevoegd. Moet ze nu nog een trambaan over, vlak na de taxi die klaksoneert... en die haar jas doet opwaaien. Haar dochter trekt haar trottoir op. De laatste rijbaan is leeg. Elisabeth ziet meteen dat haar dochter weer dikker is geworden... en ze zegt snel, heb je je haar nu nog korter geknipt? Omdat ze als de dood is dat haar dochter het aan haar ziet... die gedachten over dat dikke. Elisabeth praat graag over hun haar, ze hebben dezelfde kapper. Nee, zegt haar dochter. Andere kleur dan? Nee. Nog steeds dezelfde kapper, toch? Ja, ik ook, zegt Elisabeth.